NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft twee terreurverdachten opgepakt... die sinds gistermiddag op de vlucht waren. Een van de twee zou gisteravond in Vorst zijn gearresteerd... de andere vanochtend. Op dit moment is er in Brussel een persconferentie over de zaak. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. Gistermiddag was er een grote politieactie in de Brusselse gemeente Vorst. Bij een huiszoeking ontstond een vuurgevecht waarbij één gewapende verdachte om het leven kwam en vier agenten gewond raakten. De actie had te maken met het onderzoek naar de aanslagen in Parijs eind vorig jaar. Vakbond FNV Handel is woest op supermarktketen Jumbo. Gisteravond werd een akkoord bereikt over het nieuwe CAO voor de 3000 distributiemedewerkers. Maar de onderhandelaars van Jumbo werden op het laatste moment teruggefloten door de directie. Er waren onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging. Jumbo zegt dat die afspraken eerst toch moesten worden voorgelegd aan de directie... en dat die er een streep door heeft gezet. De vakbond dreigt nu met stakingen. Er is drie jaar cel geëist tegen een voormalige medewerker van het Openbaar Ministerie. De man heeft bekend dat hij bijna een half miljoen euro heeft verduisterd van zijn werkgever... om de gokschulden van zijn Thaise vrouw te kunnen afbetalen. Hij werkte bij het OM in Rotterdam, waar hij formulieren vervalste... zodat geld van rekeningen van het OM werd overgemaakt naar andere rekeningen. De bedragen liepen op tot 30.000 euro per transactie. Volgens het OM zijn de interne procedures na het ontdekken van de fraude aangescherpt. Dick Bruna krijgt de Max Veldhuisprijs voor zijn hele oeuvre. Bij de prijs hoort een bedrag van 60.000 euro. Hij wordt om de drie jaar uitgereikt aan een Nederlandse illustrator. Volgens de jury het Bruna met een minimaal kleurenpalet een maximum effect te bereiken. Verder noemt de jury zijn werk betoverend. De prijs wordt op 22 september uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag. Het weer op de meeste plaatsen zon, het wordt een graden op negen. komende nacht in het Middenland weer lichte vorst. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het in ons D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Het van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En zo is het weer woensdag. En ik hebben zojuist een week even doorgezagd. Zagen, zagen, zagen. Ja, je bent er nog buiten adem van, hè? <laughs> Zeker. <laughs> ja. Ik moet me voorstellen. Het weer vandaag zonnetje schijnt. Nou jongens, wat vind je nog mooier. Nog een paar dagen, dan begint officieel de lente natuurlijk. En dan is het weer geweld. Hebben we de winter weer achter ons gehad. Nou, winter. Ik heb geen winter gezien. Maar goed, en in ieder geval, het is 12 uur geweest. Het is woensdagmiddag. Als u al een broodje op uw bord heeft liggen, eet vooral smakelijk en niet te schrikkelijk. Goed koud. dat het regelmatig in je bloed komt. En zo, hè? Je kent het wel. En, ehm. Uh, nou ja, oké. Okay. Gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we hebben vandaag uh, natuurlijk, uh, zoals gebruikelijk, op woensdag weer een ontzettend leuke prijs weg te geven. Maar daar hoort u straks wel meer over. Hè? Maar het is wel lekker vandaag, in dit, geloof ik, hoor, niet? Een paaskip tulband. Een paaskip tulband. Ja, dan moet je je daarmee voorstellen. Ja. ja, ja, ja. Wat is dat? Dat het ziet er waarschijnlijk uit als een tulband. Ja. <laughs> Met een versiering van een paaskip of zo. Ja, ja, maar is het voor chocola of zo? Of is dat... Uh... Ik heb geen flauw idee. Nee, nou, we horen nee. het wel. Want uh, wie, wie komt er straks? De Jim Draaier van Leonidas. Oké. Okay. Nou, dus dan horen we straks wel ongetwijfeld wat een paaskip tulband is. U kunt er... Uh, uh, u kunt meedoen, meedingen daarna door... Uh, uh, Onze, uh, hoe was het ook weer? Het bericht even te, te delen, geloof ik. Hè? Of te of liken. Te, te liken. En te delen. En te delen. Ja. Dan, uh, als u dat doet, dan, uh, nou ja, dan maakt u kans op die tulband Ja, het is bijna Pasen. Volgende week is het al zover, hè? Ja, ga snel, mm. Volgende week. Nou, we hebben eerst nog uh, dit weekend natuurlijk. En dan gebeurt er ook weer van alles. Maar daarna hebben we paasen Ja. En uh, nou ja, verder hebben we natuurlijk straks het Regio Nieuws om half 1 en half 2. En we hebben natuurlijk onze actie. Nou ja, dat wordt weer een lekker dagje gewoon. En voor de rest natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ja, dat. En een uh, spannend lijstje. We hebben natuurlijk ook weer het liedje van de Sidekick vandaag. Dat was ook twee hele mooie nummers. Weet je al dat er van die ene meneer die jij uh, aan tafel vraagt. daar komt uh, deze week 18 maart komt daar een uh, verzamelbox van uit. Een fantastische uh, uh, box van Dr. Hoek. en, uh, van Dr. Hoek en de Medicine Show. en alles wat erop zit. Ja, 18 maart komt dat uit. En hij is in Nederland op het ogenblik. Die zanger, dat is Dennis uh, Nogwat. Uh, Spijt hem onder de Spaanse achternaam. Uh, niet onthouden. Maar goed, uh, de zanger daarvan. Die, die met die rauwe stem, die gek, die, die, die is in Nederland op dit moment. En die, die loopt nu natuurlijk de, de radiostations af om die box te promoten. Dus. Nou, hoe actueel kunnen we zijn? Kan bijna niet. Om. Zullen we maar eens een muziekje gaan doen? Ja, gaan een muziekje doen. En ja. Ja, we beginnen vandaag met Ming de Vil. Of Willy de Vil, kan ook. Ja, hij staat onder Belly. She was the city that me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged to that man Jose. And I knew, yes, I knew I should leave.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 Ja, het is als volgt. Het is Willy De De band waar hij in zat heette Mink De Ville. Maar als hij solo was, dan was het gewoon Willy De Come a little bit closer. We kennen het ook van Jay and the Americans. Over die dame die maar uh, uh, niet eenkennig is. Laten we het zo zeggen. Ja, de een is nog niet weg, dus ze zegt tegen de ander: Kom een beetje dichterbij. Nou, lekker dan hoor. Potverdorie. We gaan door met Matt Calm. En hierna komt er dan lekker de 3-1. Jawel. Yeah, keep my cool. Yeah. keep cool when this chick is so dag van Frans Halsebaan. Prachtig. Elke avond als de beeldpuis is gedoofd, meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven. Valt er bij mijn laatste drankje, na het laatste journaal. Een gedachte niemands lijntje tot mijn thee en het ochtendmaal. Al mijn twijfels, al mijn zorgen, die heel diep zaten verborgen. Gaan dan met me aan de haal. Tot aan de morgen, zou mijn eerste vlam nog wel eens aan me denken Zou mijn autopet nog in dat schuurtje staan Zal ik mezelf nog maar een borreltje inschenken Heeft Fred Emmer zijn pyjama alweer aan Zou mijn zoontje lekker rustig liggen slaan? Zou dat vliegtuig dat ik hoor na New York gaan Zou God werkelijk mens hebben geschapen Heb ik mijn autodeuren wel op slot gedaan Elke avond als de beeldbuis is gedoofd Meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven en als Sonja alweer thuis is, na het laatste journaal. En er niks meer voor de buis is, tot mijn thee en het ochtendmaal. Kom ik op een paar gedachten, die ook rustig konden wachten. Een soort sprookje dat ontstond. In duizend nachten, zou die mensen avond in haar te. Ook al pittig. Staat dat leuke wagentje. Nog op de maan. Zou op Duitsland. Nog een goede film zitten. Rollen nu de golven. Ook steeds af en aan. Staat de zon te branden. Boven de Sahara Wordt er net zoveel gelacht. Als gehaald, zendt de trots uit morgenavond of de varen. Is de wereld werkelijk binnenkort vervuild. Elke avond als de beeldbuis is gedood. En ik eindelijk aan mezelf toe kan komen. Kijk ik even naar mijn leven. Naar mijn eigen journaal En ik denk met angst en beven Aan mijn eigen verhaal Al die twijfels, al die zorgen Hou ik toch liever verborgen En ik pak de gids en denk Van jongen die drinkt helemaal niet meer. Wat verstandig van die jongen, want mijn God, hij ging tekeer. Nou, ik vind het wel wat drastisch en de vraag is, houd hij het vol? Het leven is niet zo fantastisch zonder moeder, zonder moeder T leven. Is niet zo fantastisch Zonder moeder Alcohol En hoe zit het dan met Gerrie Want die stond toch ook vrij zwak Gerrie is gestopt met sherry Ze is nou aan de cognac En ze voelt zich pas behagelijk Als ze slingert als een tol leven is ook haast niet draaglijk, Zonder moeder, zonder moeder leven is ook haast niet traaglijk Zonder moeder, alcohol Als ik nou eens kijk naar mezelf Zou ik niet doen Ik ben echt niet jarig vandaag Wat jammer Maar zo rond een uurtje of elf had ik aan een stuk in mijn kraag Goeiemorgen Ik drink nooit de slok voor half zes Principe Dat is nog de beste manier Dat zegt men Kom dus maar eens hier met die plet Met jongen Want ik heb het zeven voor vier Gezondheid Vroeger dronk ik enkel maar wijn Bij het eten En dat is in elk geval soft Twee liter. Vroeger deed mijn hart me geen pijn Niet zo. Vond mevrouw me geen schot De Maar je vrouw denkt zelf toch ook Dat moet wel Nee, die heeft pas geelzucht gehad Mooi kleurtje Een ze enkel nog kook Die rotzooi. Geelzucht is gewoon weggeedat dat. Ja, zeker. Maar wat dat betreft zit ik rot Hoezo dat? Want mijn lever is ijzersterk Kom, je krijgt hem echt wel kapot en dan heb je eer van je werk. Weet je dan van Frits van Dongen, Fritsie die geen drank meer nam. Hij is uit het raam gesprongen. En nou is hij toch weer een lam. En nou gaat hij alle dagen met zijn rooftoel aan de. Zonder moeder, zonder moeder, het leven is haast niet te bragen. Dat is nou zo jammer. Het laatste liedje wil niet. Ah, die was net zo mooi. Nou ja, hij wil gewoon niet. Dus dan pech. De computer zegt, ik heb geen zin vandaag. Ik doe het niet. Nou, even kijken nog hoor. Nee, hij wil niet. Nou, dat is het jammer. Uh, dan wist het een twee in één vandaag. En ik had nog een hele mooie van, uh, van Frans voor u, uh, voor u klaarstaan, Want uh, het liedje voor haar. Maar ja, hij doet het niet. Sorry, dat wil gewoon niet, dat wil niet starten. Nou, kan er ook niks in doen. Frans Alsema was dat dus in ieder geval het eerste liedje. Dat heet S'avonds als de beelsbuis zwijgt. En daarna het leuke moeder alcohol. En Frans Alsema is natuurlijk ook weer zo'n artiest... die veel te jong van ons heen gegaan is. Uh, begonnen en ooit in de tijd bij Wim Kam en later natuurlijk nog uh, furoren gemaakt bij onder andere cursief en ook bij uh, natuurlijk samen met uh, Gerard Cox als het duo uh, Cox en Halsema nou dat liedje dat uh, dat ga ik nog wel even proberen een keer te vinden dat we dat wel draaien maar nu wil hij gewoon even niet dus dat uh, is jammer goed nou doen we even wat anders ja, als er nog wat is ja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 heel vervelend, maar uh, ja, als je geen internet hebt, dan uh, doet een bepaalde dingen, het dan gewoon niet. Dus we moeten eventjes wat improviseren nu. Maar we gaan gewoon eerst terug naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door uh, in, uh, Ingrid Bol, ja. Ja, ik moest het nog invullen, Dat dus ik ben niet meer gewend nu. <tie> Dankjewel. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol, jawel! Goedemiddag, luisteraars. Woensdagochtend rond 2:45 uur zijn er tijdens een controle op de N205 bij Haarlem... twee personenauto's ontdekt waarin diverse inbrekerswerktuigen werden aangetroffen. Volgens een bericht op Facebook zijn de vier verdachten bekenden van de politie... en komen ze niet uit Haarlem. In de auto's lagen onder andere schroevendraaiers, handschoenen, een slotentrekker en een slagersmes... Het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen is strafbaar gesteld in de APV. Dus daarom zijn de vier mannen aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. De recherche doet nader onderzoek. Café Koper, gevestigd op het Kerkplein, in de Volksmond ook wel Kopertje genoemd... gaat vanaf zaterdag 19 maart een eetcafé worden. Afgelopen zaterdag werden een aantal vaste gasten uitgenodigd om te komen proefeten. De gasten konden smullen van een aantal proeverijen, een kleine voor 11,50 euro of de grote voor 17,50 een bord gevuld met van alles wat de chef aan andere gasten ook gaat serveren. De gasten waren zeer tevreden. De menukaart van Café Koper is een kleine, maar dat hoort bij een eetcafé. De keuken van Café Koper op het Kerkplein is geopend van 5 uur s middags tot half s avonds en is zomers 7 dagen in de week geopend. Buiten het seizoen is de keuken op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Buiten die tijden kunt u voor de lekkere trek kiezen uit een groot assortiment bitter en borrelgarnituur. En dan gaan we naar de agenda. Ik wil graag beginnen met een speciale oproep. Aanstaande zaterdag bezoeken ongeveer 6500 wandelaars ons dorp... en zondag rennen er zo'n 8000 door ons dorp. Ieder jaar worden deze bezoekers welkom geheten en ontvangen ze een roos. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd. Vind jij het leuk om dit te doen? Meld je dan aan bij Ingrid Muller op telefoon 06-245-30167... of via e-mailadres ingridmuller 01 het kpnmail.nl De doorloop is van 12 uur tot half 6 middags... en je wordt ingedeeld in shifts van 2 uur. Zaterdag 19 maart start om 8 uur vanaf het circuitpark Zandvoort... de 30 van Zandvoort. De deelnemers lopen 30 kilometer door en rond Zandvoort... waarbij natuur, cultuur en entourage centraal staan. Je kunt ook deelnemen aan een 18-kilometer route. Aankomst ligt tussen 12 uur en half 6 middags. Ook zaterdag 19 maart is er een 30-finnisfeest bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Er staat een muziekpodium en de zanger Mark Meijer zal de lopers ontvangen bij hun binnenkomst. Bewacht wordt dat de eerste lopers om 12 uur binnenkomen. Het Wapen zorgt voor een koffiebar met broodjes, zoetigheden en hotdogs. Natuurlijk is er ook wijn, bier en frisdrank te koop. Tot zover de nieuwsberichten en agenda uit de regio of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag een prachtige dag met volop zonneschijn. Er, sta, er waait een krachtige noordwestenwind aan zee. De temperatuur is ongeveer 9 graden, maar door de wind voelt het iets kouder aan. Vanavond en de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen wordt ook weer een mooie dag met volop zon. Het blijft opnieuw droog en de temperatuur wordt een graad of 10... Een matige wind uit het noordoosten. Dat was het weerbericht. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make us start crying and stay. And the operator sells 40 cents more for the next three years. Says, Sylvia's hurrying She's catching the nine o'clock train Sylvia's mother says Take your umbrella Cause Sylvia, it's starting to rain And Sylvia's mother says Thank you for calling And sir, won't you call back again?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 En als ik oud moet worden, en alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen. Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter. Liggen in de tijd Zo alleen maar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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet, een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Nou, is dat mooi? Dat wil je toch niet missen, zoiets? Maar ja, ik uh, zei het al, we hadden een, uh, een kleine internetstoring uh, hier. En ja, dan als je dan uit. Uh, Zo'n streaming service, dan heb je gewoon geen muziek meer. Ja, nou ja, wij zijn handig genoeg om dat snel op te lossen. We hebben altijd het wel het nodige achter de hand staan. Maar goed, uh, dit hoort er nog bij de 3 in 1. Want die, uh, die, die ontbrak, die wilde gewoon niet. Dankzij die internetstoring. Maar internet doet het weer, dus dan kunnen we hem toch nog draaien. En ik vind dit zo'n mooi liedje dat ik wilde u dat gewoon niet onthouden. Nee. Dat is toch prachtig. Voor haar van Frans Hansenba. Hoort er nog bij de 3-1, dus. En die heeft hij dus nu helemaal gehad. Goed, um, het is mooi weer buiten. Lekker. En u luistert nog steeds naar uh, ZFM's antwoord. Natuurlijk. Ja. ZFM, ja, dat u dat even weet. Hè, dat, je de, uh, ZFM, dat je gewoon even weet naar welk station u luistert. Want dat is natuurlijk toch wel belangrijk dat je dat weet. Zo is dat. En, uh, oh, daar gaat hij weer. Kijk, dat is leuk. Internet zegt weer: doe het zelf maar. Ach, ach, wat zijn we de film, zeg ik ook toch dankbaar. Nou, misschien is het deze het wel. Yo! Ja! Keeping your head up van uh, Birdie. Times that I've seen you lose your way. You're not in control. And you won't be told all I can do to keep you safe. Hou ja, je hoofd omhoog van Birdie. Nederlands-Engels zangeresje. Althans, enge, geloof ik, Engelse moeder of... Nee, Nederlandse moeder en Engelse vader. En uh, familie van acteur Dirk Bogarde. Ja, dat je dat weet, daar is het nichtje van. En dit is een ouwe. Yo! CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Nee joh. Er helemaal geen verkeersupdate, ben je gek. Nou, als er ook iets fout gaat, gaat er van alles fout. Dit is Oasis.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 Gallagher en uh, Vrienden en zo. De broer, geloof ik. Maar die zijn uh, gebroeierig te zijn. En dus uh, Oasis, dat zal... Uh, nooit meer bij elkaar komen. En uh, de drummer, dat had weer iets met de Beatles te maken. Want dat was namelijk de zoon van Ringo Starr. Zack Starkey, Ja... En ik ga nu uh, uh, iets heel leuks doen. Ja, ja, ja, er zullen misschien sommige dames in Zandvoort die uh, nu luisteren... die zullen misschien wel verbaasd zijn als het allemaal goed gaat. Hè. Je weet het natuurlijk nooit met die computers. Maar we gaan even een jaar of zes terug in de tijd. Toen het Nederlands elftal nog iets voorstelde. En ik, ik dacht ineens van ja, volgende week, zaterdag, vrijdag moeten ze weer spelen. Dus laten we gewoon... Uh, Laten we gewoon nog eens even teruggrijpen naar dat leuke Zandvoortse initiatief van toen. Als hij het doet hoor, ik weet het niet, dat moet je altijd maar weer afwachten. Of hij opstart. Lijkt er niet echt op. Ja hoor, daar komt hij. Daar komt hij. Bye. Om de initiatief toe van Marjouw Rebel onder andere. Dus eventjes gewoon eh, allemaal Zandvoorters bij elkaar hè? Druk hier en go. Woehoe! En een drukkie voor oranje. En een drukkie is een omhelzing in het Zuid-Afrikaans. Donk, donk, knijten. want Zijn we er niet bij hè, bij TK dit jaar? Anders zou je kunnen overwegen om een remake te maken. Een nieuwe tekst en zo. Maar ja, we zijn er niet bij helaas. Maar goed. Het was wel een leuk initiatief. Het was eigenlijk bedoeld om een beetje het geweld en het gescheld en al het gedoe op die tribunes een beetje aan de kaak te stellen. Ja, het heeft niet zoveel geholpen. Ze zijn nog steeds even gek op die tribunes. Maar goed. Het is wel leuk om dit nog even weer eens terug te horen. De Drukkie en Co. En uh, de, de clip werd toen opgenomen bij V4 midden januari. Nooit vergeten. Liep iedereen in een korte t-shirt. Dus het was stervenskoud buiten. En Iedereen liep door de Haltestraat te hossen. En iedereen liep langs liep die dacht van... Is dit joh? Zijn ze gek geworden daar zo? Ja. <laughs> en als je die clip nog een keer wil zien... Moet je maar eens een keer kijken op, uh, op YouTube. Onder Drukkie. Daar kan je hem uh, nog wel vinden. Want hij staat er nog steeds op. Dus dat is wel leuk. Oké, okay. nou, uh, dat was het dan. Uh, dus even kijken, we gaan uh, even door met lekkere gouden ouwe. Ja, laten we dat maar eens doen. Op ZFN wordt iedere gouden ouwe platinaam. Er is uiteraard Queen. I want to break free. Volgbare Freddie Mercury. Ja, ja, lekker hoor. Dat je dat allemaal nog eens even mag horen, hè. je bij je voor het lunch. Deze woensdag is de 16 maart. En let op, en straks na eenen. Oeh, dan wordt het smullen. Maar we gaan nu eerst even naar het NS Journaal van 1 uh, van uur. Ja, wat gaan we doen. Na even een leuke conference. En dan natuurlijk onze prijsvraag. Jawel! Ben je er klaar voor, Ingrid? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar. Ben je er klaar voor of klaar mee? Het <lacht> <lacht> kan allebei natuurlijk. Maar goed, uh, dat zei ik. Even naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En daarna zijn wij terug. Tot zo.